Het NOS-journaal. Gerald Thomassen. Goedemiddag. PvdA-leider Cohen noemt ploemen-interview dieptepunt. Topoverleg over ontvlechting Dexia-bank en grote alcoholcontrole bij Alkmaar. Het weer van het westen uit de regen op de Wadden staat tijdelijk een harde wind. Door de graad of 13 vanavond stroomt zachte lucht het land binnen. En dan loopt de temperatuur op naar 17 graden maximaal. Morgen is het vooral in het noorden bewolkt met kans op regen of motregen. In het zuiden is het grotendeels droog, er is ook kans op wat zon. Ook morgen staat er een stevige zuidwestenwind en het wordt dan ongeveer 18 graden. Dagen daarna blijft het bewolkt en vrij zacht. Het was het dieptepunt in de carrière van PvdA-partijleider Job Cohen. De kritiek in de krant van scheidend partijvoorzitter Lilianne Ploemen afgelopen dinsdag. In het tv-programma Buitenhof blikte Cohen terug op deze week. Verslaggever Marcel Bril heeft meegekeken. En Marcel, wat was de indruk die Cohen maakte? Zat hij er verslagen of strijdbaar bij? Ja, als ik tussen die twee mag kiezen, dan uh, kies ik toch voor strijdbaar. Hij zei, natuurlijk is het allemaal heel vervelend... wat me de afgelopen uh, week uh, is overkomen. Maar ik heb al wel vaker tegenslagen gehad. En ik blijf gewoon doorgaan. Ik zal niet veranderen. Dat was eigenlijk de boodschap die hij uh, had voor uh, de mensen die naar buiten keken. In de eerste plaats uh, ben je wie je bent. Nou, ja. daar, kan, daar gaat niet veel van af. Maar dat, zo moet je het ook doen. En er zijn ook ongelooflijk veel mensen die, die daar blij mee zijn... dat ik het op die manier doe. En dat ik wat dat betreft ook een beetje onhaags ben. Ja. En dat ik, dat ik niet op die manier, zoals het vele anderen dat in Den Haag doen... dat ik het niet op die manier doe. En eh, als ik dat dan ook nog een keer hoor... en als ik weet wat er op het spel staat... dan denk ik, ja, daar ga ik mee door. Hij gaat er dus mee door. Hij zegt dat hij heel veel mensen heeft gehoord de afgelopen dagen. Die uh, zeggen, ga daar inderdaad ook mee door. En hij gaf ook aan dat hij, uh, wat hij eerder al aangaf... lijsttrekker wil worden voor de nieuwe periode. Maar ook dat hij uh, bereid is om dan, als er eventueel tegenkandidaten zijn... om de strijd aan te gaan met die andere PvdA-kandidaten. Nou heeft de Partij van de Arbeid wel een beetje een probleem. Hoe wil hij de partij weer op de rails krijgen? Ja, hij wil weer eigenlijk terug naar de sociaal-democratische uitgangspunten. Maar niet helemaal terug naar de jaren 60 of 50 of uh, misschien nog eerder, nee. Hij wil uh, wel terug naar die zaken die van belang zijn, sociale onderwerpen weer op de kaart zetten. Maar hij wil tegelijkertijd ook vernieuwen. Hoe vernieuwen wij ons? Dat doen we aan de hand van die oude uh, uh, sociaal-democratische beginselen. Waar helemaal niets mis mee is. Maar die wel rekening moeten houden met het feit dat de wereld veranderd is. Mijn oplossing is niet altijd even simpel. En dat is ook niet zo erg dat het niet altijd even simpel is. Het gaat erom, wat wil je nou bereiken in de komende tijd? En wat ik wil bereiken, dat is dus inderdaad die verschillende groepen die er zijn, allemaal het gevoel geven. jullie doen ertoe, jullie hier samen in Nederland, maken wij hier, zorgen we ervoor dat je op een goede manier aan de slag bent. Ja, dat is dus wat uh, hij wil gaan bereiken. Heel concreet werd hij nog niet. Hij noemde wel voorbeelden als uh, hoe moet je omgaan met de publieke sector. Hij had het ook nog uh, over het pensioenakkoord als uh, goed voorbeeld. Uh, nou ja, het is even afwachten uh, of het verhaal dat hij nu vertelt... of dat ook echt overkomt. Want op dit moment zijn de peilingen nog niet heel erg florisant. De kritiek was dat hij zijn verhaal uh, niet altijd even goed uitlegde. Nou, daar heeft hij ruim Schootse tijd voor gekregen. Overigens nog even één puntje wat ook nog wel aardig is om te vermelden. Het ging veel over hem en over de Partij van de Arbeid. Maar helemaal aan het einde had hij het nog even over iemand anders. Namelijk over de mogelijke kandidaat voor het vicevoorzitterschap van de Raad van State. Nou, de huidige minister Donner wordt daar heel vaak uh, voor genoemd. Maar Cohen die zegt, ik vind niet dat uh, zo'n functie bekleed moet worden door een huidig minister. Met andere woorden, hij vindt dat Donner niet op die plek moet komen. Waarom niet? Omdat hij het een rare zaak vindt dat mensen die daar nou ja, overgaan nu. Hè, want het kabinet moet uiteindelijk uh, een voordracht doen uh, uh, hè, voor die kandidaat voor de Raad van State. Dat mensen die daar zelf uh, overgaan zichzelf kunnen benoemen. Dat vindt hij geen gezonde zaak. Marcel, dankjewel. Verslaggever Marcel Bril in Den Haag. In België wordt vandaag geprobeerd de nationalisatie van de Dexia Bank af te ronden. Volgens premier Leterme is alles klaar voor de finale onderhandelingen met zijn Franse collega Fillon. Ook de raad van bestuur van Dexia komt vanmiddag bij elkaar voor overleg. Ontvlechting van de Belgisch-Franse bank is een ingewikkelde operatie waarmee miljarden zijn gemoeid. België moet het met Frankrijk eens worden over de prijs, zegt VRT-journalist Steven Dierks. De belangrijkste vraag is hoeveel ons land gaat betalen om die bank te kopen. Want dat is eigenlijk het onderhandelingsmandaat dat Leterme en Reinders gekregen hebben van het federale kernkabinet. De federale regering wil de Fransen uitkopen, wil de bank, de Dexia Bank, voor langere tijd overnemen. Zo haar voortbestaan verzekeren en natuurlijk in de eerste plaats de gelden van de spaarders veiligstellen. En het spreekt vanzelf dat de Fransen meer gaan vragen voor die bank dan de Belgen willen betalen. België heeft haast, want het wil de deal afronden... voor de beurs morgen opengaat. Opnieuw journalist Dierks. De premier heeft het zelf gezegd. Hij wil een deal met de Fransen, een finale deal tegen maandagmorgen. De tijd dringt, beseft de termen. Want anders dreigt het vertrouwen van de spaarders in de Dexia-bank... Ondermijnd te worden. Ik denk in een ideaal scenario dat we vanavond al landen op een treffelijke uur. Maar het kan evengoed nachtwerk worden. En het blijft natuurlijk altijd afwachten of Belgen en Fransen eruit geraken. Uh, dat zal dus moeten blijken. In elk geval, de deadline is maandagmorgen wanneer de beurzen weer open gaan. Problemen van de bank hangen nauw samen met de Europese schuldencrisis. Dexia bezit miljarden aan staatsobligaties uit zwakke eurolanden zoals Griekenland. In Berlijn praten vanmiddag bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy over de crisis. Ze doen dat in aanloop naar de Europese top in Brussel volgende week. In Noord-Holland is gisteravond en vannacht een grote alcoholcontrole gehouden. Rond Alkmaar moesten 3000 automobilisten een blaastest doen. 72 van hen hadden zoveel gedronken dat ze niet verder mochten rijden. Dat is bijna 2,5 van de mensen die werden gecontroleerd. In Alkmaar was gisteren een groot feest. Het ontzet van de stad in 1573 werd gevierd. De politie. Zo'n feest dat trekt toch extra mensen. Uh, extra mensen die in, in uh, het centrum van Alkmaar uitgaan. En het was dan ook een bewuste keuze om uh, alle uitvalswegen vanuit het centrum... naar uh, de omliggende gebieden om, om daar controleplaatsen in te richten. We hebben dat op vijf plaatsen gedaan. En ja, die 3000 mensen die, die kwamen daar eigenlijk allemaal uit het centrum vandaan.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 Bij de viering in Peking waren tal van politieke kopstukken aanwezig... onder wie de 85-jarige oud-president Jiang Zemin... deze zomer waren er nog hardnekkige geruchten dat hij dood was. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. De Franse socialisten kiezen vandaag een nieuwe leider... die daarmee feitelijk ook de socialistische kandidaat wordt... voor de presidentsverkiezingen komend voorjaar. Favoriet is de vroegere partijvoorzitter François Hollande... Ook zijn opvolger, Martine Aubry, wordt beschouwd als een kanshebber. Eén ronde volstaat als de winnaar meer dan 50 van de stemmen krijgt. Krijgt de winnaar minder dan 50 dan volgt een tweede ronde. Alle Franse kiezers mogen meestemmen als ze maar één euro betalen... en verklaren sympathiek te staan tegenover het socialistische gedachtegoed. Rusland wil bemiddelen tussen de Syrische machthebbers en de oppositie... zegt de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Bogdanov... Volgens hem kan de crisis in Syrië alleen worden opgelost door een nationale dialoog. Als mogelijke ontmoetingsplek voor zo'n dialoog noemt hij Moskou. Het is nog onduidelijk of de partijen in Syrië openstaan voor Russische bemiddeling. De Syrische oppositie wantrouwt Rusland. Ze beschouwt het Kremlin als een steunpilaar van president Assad. Afgelopen week gebruikte Rusland zijn vetorecht in de Veiligheidsraad om een resolutie te torpederen. Daarin werd het geweld van Assad tegen betogers veroordeeld. In Schiedam is een grote ecstasyfabriek ontmanteld. De nationale recherche ontdekte de fabriek in een loods op een bedrijventerrein. Verslaggever Robert Bas over wat de politie daar aantrof. Nou, er is een uiterst professionele machine gevonden. waarmee zo'n 100.000 tabletten per uur konden worden gemaakt. Er zijn ook 100.000 pillen uh, gevonden. en ook genoeg grondstof om nog eens zo'n 200.000 pillen te maken. Nou ja, en 15.000 joints. Uh, allemaal al met een waarde van bijna een miljoen euro, zeg maar. Vorige week werd er in Schiedam ook al een drugslaboratorium opgerold. Is er een verband tussen die twee? Nou, volgens de politie niet, maar het is wel opvallend. Vorige week, donderdag, ging het om amfetamine Lab in een, in een schuur. Dit gaat om een uiterst professionele extensief fabriek. Allebei in Schiedam, uh, we, we weten natuurlijk dat dit soort synthetische drugs wel in Nederland worden gemaakt, maar we zagen de laatste jaren juist dat het uh, verspreidde naar België, naar Duitsland en naar andere landen. Dus het is wel opvallend dat twee fabrieken in één stad, maar de politie zegt heel duidelijk, nou we hebben nog geen aanwijzingen dat er een verband is tussen deze twee vondsten. En die ecstasyfabriek die nu is ontmanteld, zijn er nog arrestaties verricht? Ja, Er zijn twee mannen aangehouden. Gisterenmiddag is die fabriek ontdekt en uh, direct ontmanteld. Twee mannen zijn aangehouden, twee Aziatische mannen. Maar uh, zover ik weet heeft de politie nog niet kunnen vaststellen wat uh, werkelijk de identiteit van deze twee mannen is. Polen kiest vandaag een nieuw parlement. Het centrumrechtse burgerplatform van premier Tusk ligt ruim voor in de peilingen. Maar de partij van oppositieleider en oud-premier Jaroslav Kaczynski lijkt bezig aan een inhaalrace. Een verrassing wordt daarom niet uitgesloten. Onder premier Tusk groeide de economie, ondanks de financiële problemen elders in Europa. Ook haalde hij de banden aan met de oude vijanden, Duitsland en Rusland. Zijn tegenstanders zeggen dat Tusk heeft verzuimd het land te hervormen zoals hij had beloofd. In Polen is bijna 12 procent van de beroepsbevolking werkloos. En volgens de oppositie is Tusk er niet in geslaagd... deze mensen aan een baan te helpen. De Britse minister Fox van Defensie ligt onder vuur in eigen land. Premier Cameron wil morgenochtend de resultaten van een onderzoek hebben... naar de band tussen Fox en de zakenman Warity. Twee zijn al jaren goede vrienden. De zakenman zou toegang hebben gehad tot het ministerie van Defensie... en Fox hebben vergezeld op buitenlandse reizen... Ook regelde Rarity een onofficiële ontmoeting tussen zakenmensen en de minister. Rarity droeg visitekaartjes bij zich, waarop stond dat hij adviseur was van Fox. Ook al had hij geen enkele officiële functie. Fox gaf vrijdag zelf opdracht tot een onderzoek waaruit moet blijken... of hij zijn publieke verantwoordelijkheid als minister heeft laten beïnvloeden door privébelangen. Fox zegt dat hij zich zal neerleggen bij de conclusies van dat onderzoek. Sport. Na de vrouwen is het op de wereldkampioenschappen turnen. Vandaag de beurt aan de mannen voor de kwalificaties. Edwin Cornelissen, hoe deden ze het? Nou, uh, het begon allemaal wel goed. De eerste vier toestellen die gingen eigenlijk best redelijk. Met uitzondering dan moet ik erbij zeggen van Epke Zonderland... die op de rekstok moet gaan vrezen voor een plaats in de finale. En dat zou wel eens heel kostbaar kunnen zijn. Als hij niet in de finale staat, kan hij niet op het podium eindigen... en kan hij zich dus ook niet kwalificeren voor de Olympische Spelen. Want daarom is het te doen hier in Tokio. En wat we vervolgens zagen was bij de laatste twee toestellen... Voltige en Ringen, dat het kaartenhuis van Oranje in elkaar zakte. Met name bij Voltige. Vijf valpartijen maar liefst. Ja, dan is het klassement natuurlijk om zeep als het gaat om de teamklassering. Ook het meerkampklassement van Jeffrey Wammes ging omzeep en dat leidde tot veel frustratie na afloop. Uh, frustratie bij bondscoach Hamada uit Japan, momenteel coach voor Nederland. Die hekelt het gebrek aan teamgeest in de Nederlandse ploeg. Zegt dat het allemaal individuen zijn en dat vindt hij heel slecht. En bovendien hekelt hij de topsportmentaliteit van met name Jeffrey Wammes, die zich niet gedraagt als een Olympiaganger, die niet traint als een Olympia en ook in wedstrijden zich geen Olympia toont. Kortom, harde taal van Hamada. Vervolgens Parijs. De Wammes weer door te zeggen dat Hamada weer te oud is voor het hedendaagse turnen. Dat hij onduidelijk is in zijn beleid en de opstelling van de ploeg veel te laat bekend zou maken. Kortom, veel verwijten over en weer. Het is niet onbekend in de turnsport. Daar zijn we al eens vaker rellen. Maar alles lag uh, na afloop van deze kwalificatieronde open en bloot op straat. En het werd wel duidelijk dat uh, de huidige situatie met Hamada als coach... en Jeffrey Wammes als turner, dat dat niet lang verder zal uh, kunnen gaan. Het is in ieder geval een, een uh, verhaal dat nog wel een aardig staartje zal gaan krijgen. Edwin, Edwin Cornelissen. De marathon van Eindhoven is gewonnen door de Keniaan Kipchumba. Hij liep een tijd van 2 uur 5 minuten en 48 seconden en dat is een nieuw parcoursrecord. Ook bij de vrouwen ging de overwinning naar een Keniaanse naar Georgina Rono. Sebastian Vettel heeft zijn wereldtitel in de Formule 1 geprolongeerd tijdens de Grand Prix van Japan. Eindigde de Duitser als derde en dat was ruim voldoende voor de wereldtitel. Verslaggever Ronald van Dam. Vettel is uh, met zijn twee wereldtitels op rij in goed gezelschap, want acht coureurs gingen hem voor die twee seizoenen achter elkaar als wereldkampioen in de Formule 1 werden en niet de minste, want bijvoorbeeld mensen als Senna en Schumacher zitten er ook bij. En de laatste was Fernando Alonso in 2005 en 2006. Ja, 15 races heeft hij nu gereden. Dit seizoen negen overwinningen. Hij stond 14 keer op het podium en 12 keer pole position. Je kunt dus zeggen dat met rechts Sebastian Vettel de terechte wereldkampioen is in de Formule 1 in 2011. Bijna 14 over 1. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Erwin De Hart. Er staan drie korte files. Allereerst op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Ouderijn staat door werkzaamheden 2 kilometer file. Een ongeluk op de A12 Utrecht richting Den Haag... zorgt ook voor 2 kilometer file. Bij Woerden is dat. Eén rijstrook is daar dicht. En door werkzaamheden op de A50 als richting Arnhem... staat tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg twee kilometer file. De hoofdpunten van het nieuws. Job Cohen vindt het interview van PvdA-voorzitter Ploemen in de Volkskrant van afgelopen week... het dieptepunt in zijn periode als partijleider. In het tv-programma Buitenhof zei hij... dat hij de kritiek over zijn onzichtbaarheid kende... maar dat het iets anders is als zoiets in de krant staat. In België wordt vandaag geprobeerd de nationalisatie van de Dexia-banken af te ronden. En in Noord-Holland is gisteravond en vannacht een grote alcoholcontrole gehouden. Elf automobilisten moesten hun rijbewijs inleveren. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De haal nog kopt hij hier over de terrens hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom in het tweede uur van de perstribune. Te gast Gabriella Wammes, oud-atlete. Met haar gaat het over het WK Turnen in Tokio. De vliegende kiep, van de Wart. Al nog altijd op pad in Apeldoorn. Bij oud tennisstoppers En u kunt uw vragen en klachten over alles wat u hoort en ziet in de media doorgeven op ons antwoordapparaat. Telefoonnummer 035 677 6001. Een zo dadelijk antwoord op de vraag waarom we zo vaak van die korte quotes... en reportagestukjes horen in het NOS-journaal op de radio. Ons gastenboek voor u ter beschikking, deperstribune.nl. Te gast, de vroegere teunster Gabriella Wammes. Hallo. Hi. Gabriella, dag. ja, jongere broer, de jongere broer staat in uh, Tokio, hè? Wat een hoop gedoe, hoorden we net in het nieuws. Ja, inderdaad, ik lees het net. en Ik heb natuurlijk op Twitter gevolgd hoe het allemaal is gegaan. En, uh, ja... Het ja. is allemaal niet zo best verlopen. Ze begonnen heel goed en uh, ja, ze zijn het ergens gewoon kwijtgeraakt. Jeffrey, um, laten we hopen dat we misschien nog even aan de lijn krijgen... om ook te reageren op al die uh, commotie die daar is. De ruzie met de, de bondscoach uh, Hamada. Jij uh, komt echt uit uh, de wereld uh, van de dames, hè? Dames ja. uh, turnen. Um, want dat was de gouden turngeneratie, hè? Verona van der Leur enzovoort. Ja, Verona van der Leur, Suzanne Harmes, Renske Endel. Ja, ik onder andere dan. Ja, dat was de gouden generatie. Ja, ja. vijfde was het op het WK, Fijn. meen ik, hè? in 2001. Ja, klopt. En tweede op het EK in uh, Patras. Ja, nou, daar hebben we nog een fragmentje van. Of... Gabrielle Bamsen. Accelereren. Nederland wint het zilver. Oranje feest in Patras. Een historische dag. Welke sportploeg wordt de sportploeg van het jaar 2002? Inge de Bruin maakt ben het heen. nu bekend. En de winner is Dames turnteam. Dames turnteam. Ja. Dat zei uh, Gabrielle, want het viel een beetje weg. Ja, super mooi om weer terug te horen. Dat brengt echt hele goede herinneringen ja, ja. Weer terug. 2002, ja. ik zag ook een stralende glimlach uh, erbij. Ja, het is toch iets heel moois. Het blijft gewoon een hele mooie herinnering. Zilver op het EK. Ja, Weet je waar die medaille uithangt vandaag de dag? Waar die is Waar nu? die ligt, ja? Ja, hij ligt gewoon bij mij thuis. <laughs> waar? Uh, ik heb er nog geen goede kast voor, dus ik heb het nou gewoon uh, ja, goed opgeborgen. En ja. nou, ik heb natuurlijk nog veel meer uh, medailles en bekers, dus dat uh, komt er mooi bij. Het gekke is, die stralende glimlach van nu uh, contrasteert enigszins met wat ik me nog herinner, dat jullie die prijs min of meer, mag ik zeggen, gelaten in namen. Nou ja, we hadden het gewoon uh, helemaal niet verwacht eigenlijk dat we... natuurlijk dan voor de tweede maand, 2001, waren we het ook. Dat was al een echte verrassing. En dan verwacht je gewoon niet dat je ja, twee keer achter elkaar zeg maar, sportploeg wordt. Dus nee. ja, het was meer verbaasd en een beetje bescheidenheid, denk ik, of nee. zo. Nou ja, wij, wij dachten eerlijk gezegd, wij, de gewone sportkijkers... Feyenoord wordt het, hè? Toen nog uh, een naam waar je tegenop keek. Ja. Jullie ook misschien. Nou ja, tegen opkijken Je hebt ook wel met een aantal spelers op school gezeten. Dus ja, opkijken doe je misschien niet echt. Met wie zat je op school dan? Uh, ja, van Persie, Drenthe, Cuyvelon, die we al op school gezeten. Dat ja. Je, ja, ja, ja, Maar zat je daar bij in de buurt, in de klas, in de groep? Uh, of uh, waren ze wel anders? Ja, verder? van de eerste tot de derde had je zeg maar uh, ook huiswerkklas. Dus met ja. Van Persie in huiswerkklas. Cuyvelon heb ik echt het laatste jaar ja, in de klas gezeten. Je ziet elkaar niet zo heel veel, maar goed hè, formeel zeg maar gezien. En Drenthe die zat bij mijn broertje in de klas. Ja, en volg, volg jij de jongens nu nog? Uh, uh, de Van Persisch, uh, Royce van Drenthe, Zuiverloon, John? Nou, niet echt eigenlijk. Uh, van Drenthe, uh, Drenthe die had ik dan uh, toen gezien met EK eigenlijk. Ja. Ik had nog wel een beetje contact uh, gehad. Maar voor de rest, ja, eigenlijk niet. Nee. nee. Want het, het zijn ook, maar je ziet, de een ontwikkelt zich toch beter in zijn, in zijn sportcarrière dan, uh, dan de andere. Hè? Dat, dat is ook wel fascinerend natuurlijk om dat uh, min of meer te bekijken. Ja, is ook wel zo. En nou, goed, Drenthe had natuurlijk één keer goed presteert en die uh, werd natuurlijk gelijk uitgenodigd voor Real. Echt super natuurlijk voor hem. Ja, ja. Maar, en daarna, uh, maar ja. daarna ging het mis. Ja, inderdaad. Dus ik weet niet of dat een goede stap is geweest, maar... Ja. Ja, goed, wie zou hem niet grijpen? Nee, dat, dat is waar. Maar uh, je ziet aan, aan zo'n uh, Royston Drenthe... Ja, die gaat dan uh, even met het vliegtuig heen en weer... vanuit Spanje naar de Kapper in Amsterdam. <laughs> en dan denk ik... wat zou er mis zijn? Ja, of, ik geloof dat hij ook nog heel lang in Rotterdam zat. Ja. Maar... Uh... Ja, ik, ik, ja, dat snap ik niet meer goed. Misschien uh, een beetje te veel geld of zo. Wat <laughs> turnen word je niet rijk, hè? Nee, sowieso niet. Dan nee? word je meer van? Dat, dat, <laughs> ja. dat kost heel veel? Ja, dat kost heel veel geld. Ja? Mijn ouders hebben echt heel veel geld uh, aan ja, ons besteed. Ja. Want die hadden twee van die topkinderen, jij en Jeffrey. Ja, ook eh, nog. En maar met de auto onderweg? Ja, heel veel. Mijn ouders zijn zelfs uh, verhuisd vanuit Utrecht naar Zoetermeer. Tijdje twee huizen en toen uh, helemaal over naar Zoetermeer. Want daar was Popatria. Ja, en dan daar was patria uh, inderdaad. Ja. ja, en toen kon mijn broertje zeg maar, toen mee, dan ging die trainer weg. Dus hij naar Rotterdam gaan. dus moesten mijn ouders alsnog reizen naar Rotterdam. En daarna gingen we natuurlijk naar Rotterdam op school. En dan uh, ja, wisten we dat wel met de ouders, maar uh, je bent gewoon heel veel bezig met reizen. Ja. Ja. Gabriella, we vragen onze gasten, wat viel op deze week, in dit geval op jouw terrein, op sportgebied? Waar kom je dan uit? Uh, nou, eigenlijk met de dopingaffaire, met Juri doping uh, en uh, Gregory Sedok. En, nou ja, ik vond het eigenlijk wel, ja... Heel mooi moment. Ja, ze zijn natuurlijk in principe al ja, gestraft. Dus om dan ook nog de Olympische Spelen te missen... dat uh, ja, is voor een, voor een sport natuurlijk gewoon de, heel moeten zuur. We, moeten we even uitleggen. Hè? Jury van Gelder, de, de, de Turner, Lord of the Rings... Gregory ja. uh, Sedok, onze atleet. Allebei dopinggebruik, geschorst geweest. En de vraag was dan... volgens de regels mag je niet meedoen aan de komende Olympische Spelen. Nee, maar ik vind dat het op zich dan wel een dubbele straf zou zijn, denk ik. Hmm. En ja, dan heb ik sowieso een beetje een, ja, een tweestrijd. Sedok had natuurlijk gewoon... Uh, ja, zijn werbou is niet goed ingevuld. En een ander die ja, ja de werbo is dat, dat je opgeeft dat... waar je bent voor de topingboek. Ja, inderdaad, het was niet goed gegaan of zo. Of niet, niet op tijd ingevuld. Maar goed, uh, zo heb ik een voorbeeld van mijn broertje die het dan ook wel invult, maar. Dat het niet doorkomt of zo. En weet je, het, ja. Ja, het systeem is denk ah, niet het wel, uh, die, ik niet zo Maar bij Jurie was het wel... Heb je toegegeven dat je gesnoven ja, had? Hoor. Ja, bij Jurie is het een ander verhaal. een ja, dus, uh, ja. beetje dubbel. Ja. Ja. Nou, laten we even luisteren. Ja. Het is een stukje gerechtigheid. En daarnaast ook nog eens een keer uh, blijdschap. Het voelt voor mij uh, zo onschuldig als wat. Dus uh, ja, ik voel me hartstikke onschuldig. En dan zou ik ook nog eens een keer dubbel gestraft worden...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 Dat hij daardoor zeg maar, dan twee keer zeg maar, gestraft zou worden, zou wel heel zwaar zijn. Voor jullie is een iets ander verhaal. Maar uh, ja, ik ben natuurlijk hartstikke blij voor hem, zeg maar, dat hij toch mee kan doen. Ja. Gabriella, Gabriella, straks praat ik graag met je door over de gouden periode. Met uh, de, de, de dames uh, turnsters die je hebt uh, meegemaakt. De dames turners. Dan zitten we toch zo rond uh, begin deze eeuw. U kunt, uh, trouwens, de hele week, als u wilt, 24 uur per dag vragen en klachten over de media inspreken op ons antwoordapparaat. Waar moet je lachen? Huh? Nee, begin deze eeuw. Ja, het is ook inderdaad. Het is niet begin vorige eeuw. Het is maar zo kort geleden. Vind je dat gek klinken begin deze eeuw? Ja. Ja. Het is om te het, markeren dat het niet 1998 was? Nee, inderdaad. Sommige mensen lijken het gewoon uh, of het net geleden is of zo. Dus, ja. Maar het is al tien jaar terug. Pas dus. op. Ja tijd tikt gewoon door. We gaan naar 2012. Als u wilt uh, inspreken op ons antwoordapparaat... Uh, dan moet u even telefoonnummer opschrijven als u het scheks, vreemds of irritants hoort of leest. Dit is de oogst van deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Hallo, ik uh, zit naar Tros te kijken. Dan zeggen ze continu bel als u complimentenklacht heeft en het nummer is altijd in gesprek. Ik kijk graag naar het programma DNA Onbekend van Caroline Tensen. Ik zou graag willen zien dat er tussen het eerste en het tweede verhaal een kleine pauze wordt ingelast. Want het ene verhaal is nog niet beëindigd of gelijk erachteraan komt al het tweede verhaal. En omdat ik aan het even wil verwerken, zou ik graag willen zien dat er het even wordt onderbroken met een heel stukje muziek of zo van een paar minuten. Zodat je het een en ander kan verwerken. Verbaasd wederom over de Telegraaf. Terwijl overal dus privacy wordt gehandhaafd, geven zij naam, adres en woonplaats van de winnaars van hun puzzel door. Ooit uh, over gebeld, toen verdween het en nu opnieuw gaan ze wat dat betreft in de fout. Ik wilde dit zeggen. Ik vind dat iedereen zo bijzonder vlug spreekt op de radio. Behalve Max van Wezel. Die is heerlijk om naar te luisteren. Terwijl de andere omroepers tegenwoordig... Ja, het lijkt wel alsof ze binnen een bepaalde tijd snel een tekst af moeten rafelen. Dat wilde ik even zeggen. Wat ik vanavond gehoord heb... Op 4 RTL 4 hadden ze erover de hand van Breukelen een homo zou zijn. Dit vind ik helemaal verschrikkelijk dat dat uitgezonden mag worden. Ik heb er geen woorden voor. Het gaat erom dat al jaren tijdens het journaal, dus op de vaste uren, op, tijdens het... ...uitspreken van feiten, voortdurend interrupties zijn van reportages... ...zelfs van verslaggevers ter plekke, die dan vertellen dat er nog steeds niks te zien is. En nou ja, hedenochtend ben ik nog uh, voorgelegd door de leverancier van plasdekens. Dat hoort niet in het nieuws, dat hoort in de toelichting op het nieuws de achtergronden Het nieuws behoort feiten te geven. Ik heb al, uh, ik weet niet hoeveel dode zangers gehoord in het nieuws bijvoorbeeld. Ik vind het... Uh... Uiterstorend. Max, antwoordapparaat. 035-677-6001. Ja, We spitsen de zaak nu even toe op de radiobulletins op de hele uren. Die zijn aangekleed, zoals dat heet, met van die korte quotejes. Authentieke bronnen die het nieuws nog wat verder duiden en toelichten. De verantwoordelijke man daarvoor was destijds, begin deze eeuw, Henk van Horen. <lacht> ja, Henk. Ja, ja, dat is lang geleden. Ja, maar ja, wij zitten ermee. Ja ja, maar nou ja, ik vind wel een verbetering. En uh, toen ik, uh, dat zou het geweest zijn tien jaar geleden... minstens, het uh, allemaal voorstelde bij het nieuws... ging dat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Want nee. de, de, de nieuwsbulletins toen waren ja, gelezen berichten... van tien minuten, soms wel een kwartier achter elkaar. En ja, ik vond dat het nieuws wat moderner moest worden. Het moest met zijn tijd mee. En uh, dus was één van mijn voorstellen... om niet alleen het taalgebruik te moderniseren... om het wat normaal te maken, maar vooral ook... Om het nieuws wat af te wisselen met, met die quotes en met uh, verslaggevers hmm. die verslag deden. Ja. En uh, ja, dat was in het begin even wennen. Ja, ook, ook, ook voor de nieuwslezers, Henk, want die waren natuurlijk uh, jarenlang gewend. aanvankelijk Radio Nieuws in zijn ANP, later Nos Nieuws, maar om dat keurig netjes uh, uh, prachtig te, voor te lezen. Ja, je zag ook dat uh, vooral de oudere gag er wat moeite mee had. En vooral uh, niet alleen met die quotes, want ja, dat is om dat op te sporen en uh, om de goede eruit te kiezen... en om dat te laten aansluiten op de teksten. Dat was nog niet zo simpel, maar vooral de ouderen hadden daar wat moeite mee. De jongeren eh, hebben het, denk ik, wat eerder opgepikt. En ja, nu is het de normaalste zaak van de wereld geworden. Zij het dat uh, een van de gevolgen was die ik niet had voorzien... namelijk dat tussen de middag het hele Radio 1-journaal is verdwenen. En dat is nooit mijn bedoeling geweest. Dus de, de, de, de, de nieuwsuitzendingen zijn nu vervangen... Uh, de, of het radio vervangen door de nieuwsuitzendingen. Dat vind ik geen goede ontwikkeling. Want ik vind dat je inderdaad het nieuws en de toelichting daarop moet je altijd gescheiden houden. Dus in de titel de, de feiten en een korte duiding daarvan. Maar de, de echte toelichting er de in het gaat u voor Ja, de uitdieping vraagt dan ook wat meer, meer tijd. Uh, ja, in de, in de middag is er inderdaad een kwartier... en voor de rest zijn daar tegenwoordig andere programma's. Zeg ja. jij, uh, nu er een zekere ervaring mee is opgedaan... dat het, het functioneert een jaar of tien, uh, dit moeten we vooral zo houden? Ja, je moet je natuurlijk voortdurend aanpassen. En uh, uh, ja, ik hoorde net weer een bulletin. Nou, dat zat goed in elkaar. Er zat van alles in. Je hoorde Job Cohen zelf. Wat ik toch altijd aardiger vind dan een nieuwslezer die uh, Job hen citeert. Ik bedoel, het is toch veel authentieker of je Cohen zelf hoort zeggen dat uh, dat, uh, dat interview met ploemen. Ja, niet helemaal je dat was, om het maar eens vriendelijk te zeggen. Of dat je dat hoort uh, citeren door een nieuwslezer. En ja, je hoort ook een geslaggever die wat, wat uh, feiten meldt ter plekke. Maar ja, het moet natuurlijk wel... Die meneer soortje zich aan, aan het aantal dode zwangers. Ja, dat is, <laughs> dat is ook een feit. Ik bedoel, ja, je moet het melden, ook in het niets, vind ik. Ja. Dus het nieuws moet uh, grote en kleine feiten melden. En het liefst als dat kan met, met een mondelinge toelichting. Ja, dat is, dat is natuurlijk uh, prachtig. Dat maakt zo, dat maakt zo, kijk, wat is het punt, hè? Het maakt zo'n bulletin gewoon wat afwisselen. Als je een niets leeft, wordt die een kwartier of, of, of iets korter. Hmm. Ik doe bericht berichten achter elkaar lezen. Ja, daar hou je je aandacht niet meer bij anno uh, 2011-2012. Dus ja, dat moet dat meer afwisseling brengen. Dat dus brengt gewoon de tijd met zich mee. Henk, het is, uh, het is genoteerd. Ik dank je wel. Ik hoop dat het goed met je gaat. Het gaat heel goed met mij, ja. Da dat is belangrijk. En, en okay. volg, volg jij die radio ook nog uh, permanent op de voet... dat je denkt, oh jee, zondag 1 uur, even naar het nieuws luisteren? Altijd. Ik heb me altijd aangestaan. Radio 1. Altijd. Nou, je bent... Uh... Je bent een held, je durft. En een volhouder. Oh, zo is het. Nou, gezellig, dankjewel. En uh, wie weet, tot ziens. Oké, okay, dag Albert. Dag Henk, Henk uh, van Horen. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035 677 6001. 035 677 6001. Mailen kan ook persttribune, het omroepmax.nl. Gabriella Wans, oud-Turnster. Maar ja, je broer zit, die volg je natuurlijk op, op de voet daar in Tokio. Ja, sowieso. Ja, zullen we eerst even naar onze, onze dames kijken? Want die hebben zich nu uh, min of meer... Ja, die hebben zich geplaatst voor het Olympisch kwalificatietoernooi. Ja, die zijn dertiende geworden inderdaad. Ja, aanvankelijk ja. stonden ze zelfs vierde op een bepaald moment in, in, in de meerkamp. Ja, maar ze uh, waren eerste dag, zeg maar... Natuurlijk wel de laatste subdivisie. Maar dan moesten natuurlijk de tweede dag moesten er nog heel veel landen komen. Dus ja. dat is altijd een beetje afwachten inderdaad, hoe je dan uh, ja, waar je blijft staan, zeg maar. Ja, van, van, van plaatsen jij nog als je weet dat ze bezig zijn, denk je, goh, hoe zou het met ze gaan en uh, zullen ze het redden? En uh, wordt Londen een haalbare kaart? Ja, je bent er natuurlijk wel een beetje mee bezig en je nou ja, ik heb eigenlijk meer dat ik dan gewoon terugdenk aan mijn eigen herinneringen, zeg maar. En uh, ja, een beetje verplaatsen inderdaad hoe hun zich voelen, zeg maar. Hmm. Ja, want uh, jouw generatie is de speler van Athene, 2004... ik begin hem maar even over te zeuren, uh, misgelopen. Ik bedoel, over teleurstellingen gesproken. Ja, dat was echt uh, zwaar uh, <lacht> ja, mislukt eigenlijk. Uh, nou ja, goed, we begonnen natuurlijk heel goed in 2001. 2002 ook heel goed vastgehouden. En uh, toen kwamen eigenlijk de blessures. En uh, ja, we moesten een trainer kiezen tussen een geblesseerde en nog een geblesseerde. En er bleef inderdaad niet zo heel veel over... Suzanne was geloof ik de enige die uh, topfit was. Suzanne Harmes. Ja, en uh, er waren twee uh, ja, zeg maar jonkies bij. En de rest was allemaal uh, geblesseerd. Ja. Jouw specialiteit? Dus. Brug, vloer natuurlijk. Vloer en sprongen. Ja. Ja, Die waren uh, op het einde zeg maar, uh, mijn specialisatie. Maar op zich ja, heb ik eigenlijk alle vier toestellen... wel uh, ja, op zich wel een hmm. goed niveau. Dus. Ja, en het opmerkelijke was... Uh, toen begaf min of meer jouw rug het, hè, begrijp ik. Laten we zeggen zo rond 2004... Toen uh, Athene misliep, liep het met jou fysiek ook mis? Hè? Ja, maar het was al twee jaar daarvoor zeg maar, dat het speelde. En in principe moest ik uh, ja, in die tijd uh, uh, al heel veel uh, doseren om te kijken wat ik aan kon. Ik, kon, uh, ik heb zeg maar, eind 2002 heb ik het wel 2K gedaan, maar heb ik uh, twee toestellen moeten kiezen om ja, zoveel mogelijk mijn rug, mijn rug te ontlasten. En in 2004 uh, ja, kon ik gewoon niet verder. Ik liep bij een rugspecialist. En uh, ja, zo lang mogelijk gerecht, maar ja, het, was gewoon, het einde was gewoon in zicht. Ja, nou ja, het einde was in zicht. En Je maakte wel een comeback uh, een jaar of vier, vijf later. Ja, vijf, zes. 2009, Ja, ik. vijf jaar later inderdaad, dat klopt. Ik ben toen weer naar de rugspecialist geweest om te kijken met mijn rug. En uh, nou ja, het was dus ja, stabiel gebleven in die zin dat het dus niet erger was geworden... En ik hoefde zeg maar niet die 30 uur te trainen. Ik nee. kon gewoon een bepaald niveau aan. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat ik mijn niveau van die tijd zeg maar zou overtreffen. Maar wel dat ik goed mee zou kunnen draaien. Maar goed, dat was ook maar van kortje duur. Ja, ja. Dus. Want ik vraag me wel af, je, je begint op heel jonge leeftijd hè, met, de, met, met dit soort inspanningen. En dan, dan wordt het topsport. Hoe is het, hoe is het met die rug? Want je bent nog, je bent een hartstikke jonge vrouw, 26 jaar. Uh, maar hoe voelt dan nu zo'n zo rug? Want die heeft heel wat klappen te verduren gehad. Ja, nog steeds dagelijks heb ik wel last, maar op een of andere manier, je leert er een beetje mee leven met de pijn. En uh, ja, de ene dag is erger dan de andere dag. Ik moet gewoon ook heel erg doseren. Ik kan niet te lang staan, ik kan niet te lang zitten, ik kan niet te lang liggen. Dus moet ik gewoon heel erg goed afwisselen en ja. uh, ja, corset training blijven doen. Pardon, wat is dat? Corset, ja, zeg maar, voor de spieren eromheen, zeg maar, dat die gewoon goed uh, ja, sterk blijven, zodat het allemaal een beetje bij elkaar houdt. Ja, en wordt jou dat verteld als je uh, zo jong hè, want je begint, laten we zeggen, zeven, acht jaar, dan uh, zie je talent opbloeien. Uh, wordt dat ook tegen jullie verteld? Van denk dan, aan, dit zijn fysieke risico's? Nee. Echt niet? nee? Nee, dat wordt niet zo... Uh, je wordt wel uh, elk jaar uh, gekeurd op een gegeven moment als je in de selectie zit. Mm. Maar het wordt verder niet gezegd van als je zoveel traint... dan maak je je lichaam kapot of zo. Maar ja, in die zin, je kiest er zelf natuurlijk ook voor. Ja, zeg maar, maar kan je, je kiezen op die leeftijd? Het... Nou, goed, ja, ik heb toen die, die ja. tijd zelf een keuze gemaakt. Ja, maar niet, niet met de volle wetenschap van al, al, nee, alle risico's. Nee, tuurlijk niet. Maar als je uiteindelijk dus zeg maar zo ver in zit... en het is gewoon je leven en het is je kinderdroom... Dan ja, dan geef je gewoon niet op. Nee. En, en nu terugkijkend, wat, wat vind je daar dan nu van? Is het een verstandig besluit geweest? Ja, op de vrouw afgevraagd? Is het verstandig voor het lichaam geweest? Nee. Heb ik wel hele mooie dingen meegemaakt en medailles gewonnen... en landen ja, deels gezien, Ja, dan zou ik het gewoon nog een keer overdoen. Alleen misschien wat meer uh, pedagogisch verantwoord. Daar gaan wij het uitvoerig over hebben, hoop ik uh, zo meteen. Ja. Na de interventie van onze vliegende kiep, Jules van der Wart. Jules, uh, want je hebt uh, de oude toptennisser Haarhuis, Elting en andere grootheden op de baan gezien. Ja, die staan naast me. Paul is net klaar met, uh, met zijn uh, wedstrijd. Uh, hoe ging het? Ja, het was vooral een uh, leuke demonstratiewedstrijd. Dubbel met Jacco tegen Bramila Cont. Uh, dat is vooral om uh, ja, gewoon leuke rallies te spelen. Het publiek te vermaken. Uh, hun een kijk te geven op uh, totaal ander tennis. Dan wat ze normaal zijn uh, als het op het scherp van de snede gaat. En overal omgaat. En uh, nu is het vooral uh, plezier hebben. En lol maken. En mensen laten lachen. En dat is goed gelukt. Uh, mensen hebben volgens mij... Uh, ja, gewoon goed naar hun zin gehad. En dan krijg je nu met Lendel Krijtschek weer een hele andere wedstrijd. Waar gewoon heel hoog te staan tennis wordt gespeeld. En, en die dubbel is gewoon een demo. Ja, En dan het maakt het niet uit wie wint. Daar gaat het ook niet om. Die demonstratie is natuurlijk heel erg leuk. En dan zie je ook tennis, een soort schaduwtennis met geluid erbij. Allerlei effecten voor het publiek is dat helemaal perfect. Maar jij, want je moet ook wel een beetje nuchter nog blijven en met je hoofd erbij. Want dat is nog best lastig. Jawel, tuurlijk, want je ziet die jongens ook dingen doen... en je hoort ze dingen zeggen en dan moet je ook lachen. En ondertussen, ondertussen dan... Uh... Uh, zie je ze natuurlijk uh, uh, ja, oh, uh, dingen doen en dan moet je ook om lachen. Dus je moet wel geconcentreerd blijven, want je wil natuurlijk geen fouten maken. He, je moet goed spelen, maar geen fouten. Dat is het belangrijkste in zo'n wedstrijd, uh, in zo'n demo. Uh, ballen afmaken, hartstikke leuk, maar fouten maken is een taboe. En dus daar moet je wel geconcentreerd in zijn. En die moet het ook kunnen. En de een kan het wat beter dan de ander. En de Mansour en, en, en LeCont zijn natuurlijk daar de, de, de grote clowns in. En uh, ik, uh, ik probeer daar gewoon een mooie rol in mee te spelen. Dus, uh, maar het is wederom succes en Mansour Barami voor de tiende jaar aanwezig bij ons toernooi. En wij zijn er altijd heel blij mee. Maar ja, jij hebt nog drie kwartier nu, want zo meteen moet je de finale gaan spelen. Je zegt, ja, we moeten een beetje opschieten, ik moet nog een broodje eten. Want uh, het is wel zwaar werk. Uh, het is net werk, ja. En het is toch weer uh, in het weekend. Dus, uh... Um, maar nee, ja, kijk, finale finale is altijd leuk. En als je dan voor zo'n groot publiek dadelijk mag spelen... fantastisch op je eigen evenement tegen Stefan Edberg. Een jongen die je natuurlijk uh, vaak uh, mee hebt gemaakt. En, en vroeger ook echt als idool hebt gehad voordat je zelf aan de carrière begon. Ja, dat, dat zijn natuurlijk uh, mooie momenten. En, uh, ja, we, maar je probeert wel te winnen. En uh, dat zou leuk zijn voor de tiende editie om uh, als speler zelf te winnen. Als toernooi-directeur maakt me niet uit. Jacco, één vraag voor jou, voordat je gaat douchen. Um, 20.000 mensen, hoorde ik, zijn er al op afgekomen op dit uh, evenement. Is dit een van de grootste van de wereld? Uh, ik denk het wel. Uh, Mansoer, die zei van Royal Albert Hall, waar ze al jarenlang spelen... en hij uh, ja, denk dit toernooi, dat voor de seniors, uh, zeker op basis van vier dagen... Uh, het grootste evenement is. Dus, uh, ja, uh, volgens mij wel. Ja, de jongens weten het beter. Ik, ik zie ze niet allemaal. Maar volgens mij zijn we dat wel de grootste, ja. Er zijn er heel veel in de wereld. Alleen, Paul zei me net ook al vooraf. Uh, ja, ze, gaan natuurlijk, ze komen voor Lendel en zo. En dat, soort, en dat hebben jullie ook. Hoe vaak worden jullie gevraagd in het buitenland voor dit soort evenementen? Uh, ik voor de single niet. Omdat uh, de, de, normaal zou ook eens een je of Grand Slam finalist moet zijn of oud nummer één van de wereld. Of een, een single speler en een Davis Cup team. Nou, tot die categorie hoor ik niet. Paul heeft een aantal keren wel mogen spelen op basis van wildkaart. En heeft hem ook heel goed gespeeld. En wordt daardoor vaker geïnviteerd uh, in het buitenland ook. Voor de dubbel worden we wel geïnviteerd. We mogen samen op Wimbledon spelen, Australische Open. Maar in de single word ik niet voor dit soort evenementen gevraagd. Omdat ik simpelweg daar niet bekend genoeg voor ben. En Paul, jij zei ook: ik ben eigenlijk de sterk. Hè? Want ze zien liever een Lendel in de finale staan. Dan Paul een uh, in Canada of in Australië. Ja, absoluut. Dat is ook zo. En dat snap ik zelf als toernooidirecteur helemaal. Want uh, iedereen probeert ook weer televisie uh, te regelen. En dan uh, hoe groter de naam voor de televisie is, natuurlijk hartstikke mooi. Dus... Um, dus ik snap het wel, als, ik niet, als je niet uitgenodigd wordt daarnaast. Ja, ik ben ook gewoon, een, net zoals Jacques zegt... wij zijn gewoon een mindere naam wereldwijd... Dan, dan de jongens die Grand Slam singles hebben gewonnen. De, de, de Beckers, de Edbergs, de Lendels, de Krajiceks. Dat zijn gewoon grotere namen. Dus uh, wij, wij uh, zijn daar helemaal niet uh, gefrustreerd over. Of zo van, wat raar. Nee, dat is heel logisch. Maar neem niet weg dat het hier gewoon een mooi toernooi is. Uh, Krajiceks speelt nu tegen Edberg. Jij speelt zo meteen uh, die finale. Dus, uh, of tegen Lendel, jij speelt tegen Edberg. Veel succes en uh, ja, tot volgend jaar. Ja, dankjewel. Nou, volgend jaar zijn we zeker blij. Wij hopen jou... tot, tot volgende jaar, dan zou ik zeggen. Hoi. Jules van der Wart met uh, Haarhuis Elting. Te gast in de perstribune. voormalig Teunster, Gabriella Wammers. Gabriella, tegenwoordig coach je ook uh, je broer Jeffrey, hè? onder andere. Ja, ja, sinds kort eigenlijk uh, ja, ben ik uh, twee keer in de week in de zaal te vinden. Ja. Zeg, om me gewoon ja, extra te begeleiden. Wat, wat, wat doe jij dan? Uh, wat, wat neemt hij van jou aan? Nou, gewoon aanwijzingen, zeg maar. Ik bedoel, uh, Bram heeft natuurlijk meerdere jongens onder zich. Wie is Bram? Bram van Bokhoof, zijn oh, trainer. Dat is de centrale ja, man. Ja, inderdaad. En uh, ja, goed, hij had gewoon wat extra aandacht nodig. En vooral bij uh, sprong en vloer en rek ook wel. Dus uh, ja, daarvoor was ik er eigenlijk voornamelijk. Ja, en niet in Tokio nu? Want dan moet je aan de bondscoach overlaten. Ja, inderdaad. Ja, je hebt natuurlijk al met accreditatie en zo. En er mogen maar zoveel personen meer naar binnen. Dus ja, dat ging allemaal niet werken. Nee. nee. Um, jij was... Uh, aan je top tussen 2000 en 2004 en na de comeback in 2009. Je was een heel jong meisje en je had te maken met bondscoach Frank Lauter. En dat is een man uh, over wie jij met je andere collega's... Verona van der Leur, uh, Renske Endel en Suzanne Harmes onaardige dingen hebt gezegd in het blad Helden. Nou ja, onaardige dingen. Um, ik heb voor mijzelf persoonlijk een heel dubbel verhaal... Um, ik heb ook gewoon nog, nou op dit moment dan even niet... maar ik had gewoon contact ook met Frank. Um, ik heb hem ook wel bepaalde dingen verteld al. Dus dat, dus dat blad is niet zeg maar zo rauw op zijn dak gevallen of zo. Zullen we het een beetje ontrafelen? Want uh, ietsje eerder in deze uitzending zei je uh, iets over pedagogisch verantwoord. En ja. dat bedoelde je vrij cynisch. Dat had wat beter gekund qua ja, pedagogie. Ja, dat klopt ook. En het is ook uh, ja, vele keren niet goed gegaan. Wat ging er dan niet goed? Uh, nou, de manier waarop je dan aangesproken wordt, zeg maar. Uh... Voorbeeld? Ja, voorbeeld. geen ja, hey, voorbeeld. Gewoon met schelden, uh, ja, nare dingen tegen je zeggen. Dus in principe de turnster niet loszien als het persoon, zeg maar. Ja. Dus als je bijvoorbeeld in de training geen goede training had gedaan... dan was je als persoon zijnde ook niet goed. Zo is het op mij, zeg maar, overgekomen. En uh, ja, gewoon schelden en dat soort dingetjes, zeg maar. Dat is gewoon niet... Uh, ja, niet op een goede manier gegaan. Zeg dus moet je voorstellen, een klein meisje, grote meneer. En die grote meneer staat ook nog tegen dat meisje te schelden. Ja, dat klopt. We, weet je waarom die dat deed, dat schelden? Want ik bedoel, je scheldt niet alleen om het schelden als je bondscoach bent, neem ik aan. Nee, dat klopt. Ja, dan lukt het waarschijnlijk even niet of niet op hoe hij het wil. En of je snapt de beweging niet. En nou ja, goed, ik snap best wel dat het frustrerend kan zijn. Ik bedoel, ik heb zelf ook natuurlijk lesgegeven. Dus ik snap dat volledig nu. Maar uh, ja, dat betekent niet dat je iemand moet uitschelden, zeg maar. Heb je daar last van gehad? Ja, uiteindelijk wel. In welk ik, opzicht? Um, nou, mezelf onzeker voelen en dat soort ja, dingetjes eigenlijk. Um, ik heb het heel lang gewoon weggestopt. Dus ik ben eigenlijk nu pas bezig met verwerken. En uh, ja, dat is eigenlijk best wel uh, lastig. Dus dat kan je wel, uh, ja, dat, heel erg je humeur uh, met ups en downs. En uh, ja, het is gewoon best wel moeilijk. En kon je, kon je het nog wel opbrengen om telkens weer naar die bondscoach te gaan en weer te trainen voor grote wedstrijden. Ja, voor, hij was dan toevallig bondscoach dan daarnaast. Maar voor mij was hij dan natuurlijk gewoon mijn dagelijkse ja, trainer, top zeg top maar. maar. ja, om daarheen te gaan op een of andere manier... wordt het er gewoon een normaal ritme. Net als dat je weet dat je de vijf dagen in de week zo laat opstaat... zo laat gaat trainen, zo laat naar school gaat. Het is inderdaad een soort van ritme waar je in zit. En je hebt natuurlijk wel een doel voor ogen. En dat ja, zei je gaat ook, he, heel... Het is topsport. Ja, en daar werken we aan. Daarom. Ik weet ook wel dat het heel ja. hard moet heel hard is en moet zijn. En je hebt er gewoon heel erg discipline voor ja. nodig. En wilskracht om, door, ja, om het door te zetten. Maar ja, gewoon de manier waarop af en toe was gewoon uh, ja, niet goed. Nee, maar ik begrijp... Uh, want het ging niet alleen om schelden, kleine heren, pesten... maar ook om corrigerende tikken. Dus er kwam een, een fysiek elementje bij. Is dat zo? Uh, nou, dat is ook voorgekomen. Daar hebben we wel over gesproken. En dat is daarna niet meer gebeurd. Maar goed, dat het al gebeurd is, was natuurlijk niet goed. Maar uh, ja, dat is zeg maar tot... Ja, toen, totdat we zeg maar, erover gepraat hadden, is dat gebeurd en daarna is het eigenlijk niet meer voorgekomen. Nee, maar het, het is, laten we zeggen, bij elkaar wel een negatief pakket, waar je tot op de dag van vandaag min of meer eh, bij tijden last van hebt. Ja, dat klopt. Maar goed, ja, dat is altijd achteraf lekker makkelijk praten natuurlijk. Maar uh, ja, inderdaad, ik zit er nu in en ja, het had anders gemoeten. En nou ja, Goed, de KGU heeft ook gereageerd naar de Bladhelden. De, de, de Gymnastiek Unie. Ja, ja, inderdaad, de bond van Turnen. En uh, ja, ik hoop dat hun er inderdaad ook wat mee, uh, mee doen, zeg maar. Dat, nou ja, dat de, ze anders doen. De, de bondscoach zelf van toen, Frank Louter, zegt nu in reactie daarop... het zijn bittere, gefrustreerde meiden. Verbitterde. Nou ja, ja, goed, ik heb ook met Frank gesproken. En, um, Recent. Recent. Uh, nou, dat is nu denk ik voordat ik weer begon met turnen, zeg ja. maar. Ja, maar nu staat dat ook... verhaal over hem in de Ja, dat, dat weet ik ook. Maar ik denk dat hij voor zichzelf misschien ook het heel moeilijk vindt... om een goede reactie erop te geven. En misschien inderdaad in zijn ogen ziet hij het, sommige dingen ook anders. Iedereen maakt natuurlijk alles op zijn eigen manier mee. Ja. En nou goed, ik ja, bitter, bitter. Ik, bedoel, ik heb die... genoeg wel dingen meegemaakt waardoor ik niet verbitterd moet zijn of zo. Ik heb nee. wel bepaalde doelen gehaald voor mezelf. Nou ja, kijk, ja, Bettine ook. misschien ken je dat verhaal... die uh, had, had een coach, Gerard Bakker, ja. de Ja, dat, dat is nooit meer goed gekomen, die, die, die verhouding. Uh, zij heeft lang onder dat bewind gezucht, gesteund, ja. gekraakt. En dat is helemaal misgelopen. Is, is, is, is bij, bij, bij jullie turndames ook zo'n relatie nu ten opzichte van Frank Louter, De bondscoach? Nou van ja, hem? ik had daarna natuurlijk gewoon contact met hem. Ja. Dus wat ik zei, zeg maar. Wij hebben, ik heb wel met hem persoonlijk erover gesproken... en ook hoe ik het heb meegemaakt... Ja. En, ja, een echte sorry heb ik nooit gekregen... maar wel een soort van begrip of zo in ja. mijn, uh, mijn ogen. En daardoor ben ik ook eigenlijk teruggegaan. Ja. Hij is natuurlijk gewoon een hele goede trainer. Alleen als coach ja, ja, was hij gewoon niet altijd even goed. Nee. Um, maar, maar heeft het nog zin, vind jij, om nu na, nadat dit verhaal verschenen is... om daar nog eens over te praten met hem? Of zeg je, nou ja, we hebben nu alle kanten van het verhaal wel verteld. Uh, het zal wel. Nou, ik zou eigenlijk nog wel persoonlijk nog wel contact willen, met hem willen hebben. Inderdaad, om gewoon over de, deze situatie te praten en hoe dat zo gelopen is. Het is ook nooit de intentie geweest om überhaupt zo in het blad helder te komen. Hè? Het oh, is niet? zo gelopen. Nou, het was eerst gewoon de bedoeling van de gouden generatie van tien jaar geleden tot nu. Wat doen ze allemaal? En, Waar zijn ze gebleven, nou ja, goed, ja. ja. Ja, inderdaad. En uh, nou ja, goed, ik was dus degene met het vierde interview en er komen een paar dingen op tafel. En ja, het heeft ook helemaal geen zin om daar omheen te draaien. Het is inderdaad gebeurd. En misschien is het ook wel goed om het naar buiten te brengen. Hè? Zodat, het, zodat mensen toch hun ogen gaan openen van... goh, het is toch niet maar één of twee meisjes die dat hebben meegemaakt. Nee, het zijn er meerdere. Hmm. Dus misschien moeten we inderdaad toch wat aan doen... dat het toch anders gaat, zodat andere meiden er straks geen last ah, ja. van hebben. En nou, jullie hebben inderdaad onafhankelijk van elkaar... min of meer hetzelfde soort van verhaal qua inhoud uh, verteld. Ja, daarom hè? dat klopt. Dus het is niet een meisje dus niet, dat toevallig uh... niet het doel niet heeft gehaald. Nee. Dus... Het nee. is verbitterd of zo. Ja, nee, maar als je dat toen meemaakte als, als, als meisje... Uh, had dat een uitwerking op je? Kon je dat thuis vertellen aan je ouders? Want uh, die ouders van jullie waren ontzettend bezig van jou en Jeffrey met ja. dat turnen. Ja, nou goed, ik ben echt heel erg blij dat mijn ouders dus zijn mee verhuisd toen met ons. Ik heb inderdaad ja. wel met mijn ouders kunnen praten. Alleen, ja, op een gegeven moment dan praat je niet heel veel over of zo. Omdat het dus, dus terugkomt in de zaal. Ja. En je wil niet het zeurende meisje zijn. nee. En dus ja, je wil gewoon turn. Je wil gewoon goed worden, goed zijn, goed blijven. Dus op een gegeven moment vertel je maar de helft... om gewoon zoveel min, ja, zo min mogelijk en dan gezeur je alleen, erover te doen. alleen hebben. op je kamertje met je dagboek? Nou ja, goed, ik had het wel met Jeffrey erover. Maar inderdaad, hij is ook jong, dus ja. je hoort het aan. Je hebt het met je andere mede-turns erover. Je lacht het eigenlijk een beetje weg. Omdat mm -hmm. je op dat moment de ernst van de zaak er niet in ziet. Nee. Ken je over kindvol? Sorry? Ken je Over Kindvol? Nee. Dat is wel ver voor jouw tijd hoor. Je heeft Nederland met Feyenoord aan de eerste Europa Cup uh, geholpen. Okay. We schrijven in 1970. Oké. Okay. Een zweet. Dag meneer Kindvol, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, Over Kindvol. Uh, even met u praten. Want Nederland speelt tegen uh, Zweden in Solna. Uh, ja, Nederland is al groepswinnaar bij het voetbal. Hè? Maar uh, wat denkt u? Wat, wat wordt het voor een wedstrijd nog? Want Zweden is wel de tweede, daar kunnen we ook van uitgaan. Ja, dat is belangrijk voor de Zweedse voetbal dat wij tweede worden om weer een kwalificatie te bereiken misschien. Maar eh, natuurlijk is Nederland een, een betere elftal. Dat vind ik wel. Ja, Mark van Bommel zegt uh, dat Oranje net zo sterk is als Barcelona, Real Madrid of Manchester United. Gaat u dan uh, iets te ver? <laughs> misschien wel ja. Een beetje te ver vind ik. Ik vind uh, persoonlijk dat uh, Barcelona het nummer één, zonder meer. Ja. Maar Nederland, uh, de resultaten van uh, ja, enkele jaren nu zijn fantastisch natuurlijk. hebben uh, alleen maar uh, winnen, winnen, winnen. Ja. Een goed, goed helftal. Ja, een goed helftal. Maar ja, als het erop aankomt uh, ben ik in het geval gewoon tweede hè? Ja, dat is belangrijk voor Zweden om, om op de tweede plaats te komen. Dus uh, de kans bestaat dat Zweden één of meer punten halen tegen Nederland. Ja, ja dat, dat zou wel heel, heel leuk zijn, maar, denk ik wel. Ja, zou, zou het kunnen, denkt u? Ik denk het wel, maar hmm. ja, we, we hebben Finland met 2-1 gedragen. Maar een hele slechte wedstrijd, dus uh, hmm. als de Tweede elftal moet uh, nog meer kunnen om, om um, tegen Nederland punten te pakken. Ja, gaat u kijken? Uh, of denkt u dat zal... Ja, ik ga met, uh, samen met een enkele vrienden met een bus naar, naar Stockholm. Ja. Oh, wat leuk. Wat uh, gezellig. En u houdt natuurlijk nog met een schuin oog uh, Feyenoord en Ronald Koeman in de gaten vandaag de dag. Ja. Ik ja. vond het uh, heel goed in het begin van de seizoen, maar ja. nu gaat het wat uh, trager, hè? Ja, het gaat, gaat wat minder, hè, na afgelopen zondag. Ja. Ja. Ja. Goed, ik dank u wel dat u even aan de telefoon wilde zijn. Ik wens u een mooie zondag in Zweden. Ja, dank u wel, hoor. Dag. Dag. Dag. Ja, dan gaan we naar onze, onze godvaders van de radiotelevisieverslaggeving in de sportwereld. U merkt, ik zet even aan. Eddie Poelman, even ten apel. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Met Evert? Eddy. Ik hoor een vreemd geluid op de, op de lijn. Waar zit je eigenlijk? Ik zit uh, eventjes een dagje in Engeland. Uh, jij kent uh, John Watson, toch? Ja, Botti, zeker. Beroemde BBC-commentator. Natuurlijk, een legende. Oké, okay, nou die is een persoonlijke vriend van mij en die heeft vandaag op de dag af 40 jaar geleden voor het eerst tv-commentaar voor de BBC gegeven. En dat viert hij met een, een champagne lunch waar bekende Engelsen bij zijn als Des Lynam en Barry Davis, een go goede collega van, van Motti, misschien is Gary Lineker daar wel. En ik ben de enige buitenlander daar, dus... Vandaar dat ik hier ben. Weet jij trouwens nog wat jouw eerste wedstrijd was? Die van Motti was uh, Liverpool Chelsea 0-0. Bij mij was het Sparta-Volendam op het dak van Spangen. Volgens mij 1-0. <laughs> en hoe ho lang geleden is dat? Ja, 1982 hè. Oké. Okay. Hé, hey, uh, uh, Eng Engeland, hè? Die, die, die, uh, je hebt natuurlijk weer een hele stapel Engelse kranten gekocht. Ik ken je een beetje. Wat ja. staat er het meest prominent in? Het verlies van de rugbyers tegen Frankrijk of de rode kaart van Rooney? Uh, nou, het verlies in het rugby tegen Frankrijk doet hier het meeste pijn. Maar Rooney gaat het meeste pijn doen. Want, uh, nou ja, uh, de, uh, Engeland heeft zich wel geplaatst natuurlijk voor, uh, voor het EK. Maar door die domme rode kaart van uh, Rooney uh, miste Rooney de eerste of misschien wel de eerste twee wedstrijden van dat uh, EK. En het is al de derde rode kaart dit jaar van die Rooney. Het is en blijft een cirkel ook. zit zitten was met, met die oude Rooney, met zijn vader ook wat aan de hand. Ja, zijn vader en zijn oom die zitten allebei uh, in de bak. Dus uh, het begint een beetje gascoinachtige uh, term uh, ja, uh, trekken te krijgen dat verhaal. Maar uh, ja. dat verhaal Rooney is nog lang niet uh, nog lang niet afgelopen. Nee. En en nog even over de kwalificatie gesproken. Uh, die, die Capello, die, uh, die laffe ja. Italiaan... heeft nu geroepen dat hij liever niet in november... op Wembley vriendschappelijk weg in Spanje speelt. Hmm. kan ik me niet voorstellen, ja. Nog even over die kwalificatie. Vrijdagavond tegen Moldavië 1-0. Ja, we lijken die twee oude mopperende mannetjes van de Muppets wel. Maar het was niks, hè? Het was inderdaad uh, helemaal niks. En uh, nou ja, dat uh, doet het ergste vrezen. We moeten trouwens, uh, voor uh, uh, ik dat vergeef, nog even afrekenen. Want uh, vorige week... Uh, zou het toch uh, 6-0 of meer worden, hadden we gezegd? Ja, dat is waar, ja. ja. Oké, okay. nou goed. Oké, okay, dat is niet geworden. Zullen we weer werden trouwens? Ja, want hier tegen in de, een van de kranten staat dat Zweden van Nederland gaat winnen en dat ze zo de beste tweede kunnen worden. De beste runner-up in de groep voor Denemarken en zich nog zo kunnen plaatsen. Ik denk dat Nederland tegen Zweden tegen het eerste puntenverlies oploopt wedden. Uh, ja, uh, hoewel ik dat ook denk. Uh, je moet uh, kiet of dubbel spelen. Dus uh, dan werd ik het uh, tegengestelde dat Nederland zonder puntenverlies uh, doorgaat. Hey, veel plezier daar in Engeland. Doe de groet aan die oude knarren. Zal ik doen. Hoi. Hoi. Eddie hey, Poelman, even ten Napel. Gabriella Wammers, laten we het even over je broer hebben, Jeffrey. We hadden hem graag aan de telefoon gehad, maar sms doe ik echt niet. Heeft hij helemaal geen zin in? Het is misgegaan, hè? Ja. Wat ging er klopt. mis? Uh, bij vloer uh, had hij al een foutje gemaakt. En toen kwam Voltige. en toen uh, is hij twee keer eraf gegaan. En ik zag punten van ringen en ik geloof dat het ook niet helemaal... Helemaal uh, jovel. <laughs> ...dent is gelopen. Nee, hij begon echt heel erg goed op sprong. En uh, ja, dat had hij eigenlijk gewoon vast moeten houden. Dat heeft hij gewoon verloren. Wat de WK in Tokio met de Olympische Spelen in Aantocht. Zijn die uh, bijna in rook opgegaan nu? Nou goed, hij heeft nog in, uh, in januari heeft hij nog een test event in Londen. En daar uh, is er kans zeg maar, voor twee meerkampers. Nou, in principe is hij gewoon een uh, goede meerkamper om het gewoon te kunnen halen. Maar uh, ja, goed, hij heeft vandaag gewoon uh, niet laten zien. Nee, en dan krijgt hij ook nog ruzie met zijn bondscoach, uh, meneer Hamada. Die zegt, ik heb het helemaal gehad met, uh, met Jeffrey Wammes. Want uh, als je zo trainsport en je gedraagt, dan ben je Olympiastatus uh, status niet waardig. Ja, dat hoort wat. Ja, ze heeft een beetje dubbele dingen gezegd. Maar ik vind het sowieso niet netjes dat je dat gelijk... Uh, zo naar buiten brengt, omdat hm. hij dus niet, niet, nu niet goed gepresteerd heeft. Ik vind dat je dat eerst samen moet oplossen... voordat je überhaupt wat naar buiten brengt. Ja, maar kan hij nu nog verder met deze bondscoach... die zo over zijn uh, pupil denkt? Ja, ja, dat lijkt me niet. Maar um, ja, goed, ik heb Jeffrey nog niet gesproken. Dus ik weet niet precies... Ja, nou, die is wat die is er... ja, natuurlijk. Ja, dat snap ik. ik ja. jullie, je baalt natuurlijk al zelf dat je zo, uh, ja, zo slecht hm. bent... geëindigd met je wedstrijd. En dan komt dat er ook nog overheen. Dat, uh, ah, ik vind dat gewoon niet netjes. Nee, maar ja, het gaat niet goed met Jeffrey, het gaat niet goed met Epke, Epke nee. Zonderland. Alleen Jurie van Gelder, die schijnt nog met een brede grijns de ringen te verlaten. Hè? Ja, ja hij die heeft hij... het gewoon goed gedaan, dus ja. uh, alle recht toe natuurlijk voor hem. Ja. ja, dat klopt. Kun jij van afstand Jeffrey nu nog helpen? Kun je iets voor hem betekenen? Of denk je, nee, ik moet vooral niks van me laten horen nu? Nee, sowieso niet. Ik ga eigenlijk wel contact met hem zoeken natuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, ga je uh, dan uh, het zeggen? heeft geen zin dat hij in zijn eentje gaat zitten uitrazen. Ik kan hij beter uh, nog met mij erover mm. communiceren natuurlijk. Maar uh, ja, dus ik ga hem zeker wel bellen. En wat ga je hem dan zeggen? Geef eens wat prijs, Ja, sowieso positieve energie. Natuurlijk ja. hij heeft geen zin om hem ook nog eens neer te hoe, halen. Hij hoe weet... geef jij dat? Um, ja, door deels als trainer, maar ook deels als zus gewoon naar hem toe te praten. Het is dus gewoon ja, ik ben natuurlijk ook zijn zus, dus ook van dichtbij. Ja. En ik weet hoe het is als je je wedstrijd verpest en dat je dan nog zo een reactie eroverheen krijgt waar je totaal niet op zit te wachten. Nee, dus uh, ja, gewoon positief, uh, positief praten. En wat moet hij nu doen? Hoe, hoe moet hij het, het herstellen? Is, nog niet het is, einde? Het, is het nog te herstellen? Nou ja, goed, hij heeft nog een hele kleine kans op sprong. En, uh, nou goed, het test-event in Londen zit er dus ook nog aan. Heeft Wat moet dus je op nog... die sprong doen om uh, de koude lucht te halen? Nou, hij heeft nu dus vierde ja? En Hij moet dus top 8 halen om dus nog die finale te bereiken. Gaat dat nou, lukken, denk je? Hij heeft wel Taxi. twee hele goede sprongen neergezet. Er zit nog, uh, nog rekking no ja, in een hogere uitzondwaarde. Maar goed, hij... Uh... Er <laughs> zit nog rekking bij hem, nee, is flauw van mij. Ja, inderdaad. Maar hij kan, hij kan het halen. Het is een kleine kans. Laten we het hopen, gaan we Ja, laten we het zeker hopen. Het zou toch mooi zijn, lekker dichtbij Londen, dat we daar zo sterk mogelijk vertegenwoordigd zijn. Fijn dat je hier wilde ja, zijn. Ja, gaan, natuurlijk. Wat ga je nu doen zondag? Bij je uh, kind natuurlijk. Ja, ja, sowieso naar mijn kind. Ja. Ik wens je een mooie zondag. Fijn dat je hier wilde zijn. En een inkijkje gaf in de wereld de harde wereld van het turnen. Alsjeblieft. Zometeen de collega's van NOS Langs de Lijn. Het wordt even kouden, want veel voetbal zal er niet zijn. Maar ja, tal van andere interessante, leuke, B-achtige sporten. Ik wens u veel plezier en tot een andere keer. B-achtige? Ja, B. Dat is allemaal wow. B. Je hebt A, voetbal, en B is hockey, oh, tennis okay. en zo. Nou ja, goed, Autosport. denken we daar anders over. Is yes, waar? Turnen? Ja, sowieso. Hé, hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ik ging heel even mis. Het is vijf voor twaalf. Het was vandaag de vuurdoop voor de nieuwe voorman van Apple, Tim Cook. De opvolger van de overbekende Steve Jobs. Aan de telefoon heb ik internetondernemer Alexander Klopping. Dag meneer Klopping. <laughs> Klopping. Oh, dan zijn ze de omlaut vergeten. <laughs> Sorry hoor. Uh, wa wat had hij aan? Wat had hij aan? Ja. Yeah. Oh, uh, ik dacht er komt nu een vraag over. Wat, wat had, aan? Ja, dat had nou, hij aan? Hij had aan een, uh, een, uh, een, uh, een blauw overhemd en een spijkerbroek, als ik goed heb gezien. Nee, het ja. is dus minder showman, ook in zijn kleren. Niet, maar ja, het is tot, lijkt toch wel een soort. Oké, okay, we moeten houden het kort houden, die clubbing. Nou, dat ja, dat, ja ja, die, diepte interview. Nou misschien een andere dat keer meen, nog. We zijn te lang bij We zijn te lang. Oh, wat zielig. Nou, sorry hoor. Dag en ook toch de naam verkeerd zeggen. Oh oh oh. <laughs> Meer informatie ga naar www.omroepmax.nl. Het Brabantse dorp Drunen. natuurlijk bekend van de duinen, maar ook van ooit. Je groot land van ooit daar eh, vandaag, wat daar gebeurt. Het land van ooit. Je laat mensen rijden in een reuzenpantoffel. Die organiseert een touwtrekwedstrijd met Reus Ooit. Maar ooit was eens en is niet meer. Het theater trok me heel erg op dat moment. Je hoefde even niet te denken aan het dagelijks leven. Luister naar de documentaire Het Was Ooit. Het was een heel uniek park. En je moet ook denken, op dat ogenblik was entertainment nog niet zo gewoon in de andere park. Vanavond, 9 uur, in Holland Dok Radio. Het Was Ooit.